Afgelopen tijd was er veel kritiek op de bezuinigingsmaatregelen van Rajoy die uit Galicië komt. De verkiezingen werden daarom gezien als een test voor het economische beleid van de regering. Ook in Baskenland werd gestemd. De heersende socialistische partij verloor daar van partijen die streven naar meer... of zelfs algehele onafhankelijkheid van Baskenland. De reisgidsenuitgever Lonely Planet heeft Amsterdam uitgeroepen... tot de op een na beste stad om in 2013 te bezoeken... San Francisco voert top 10 aan. Op de derde plaats staat de Indiase stad Hyderabad. Elk jaar maakt Lonely Planet een ranglijst van plekken... die interessant zijn om te bezoeken. Amsterdam staat volgend jaar in de belangstelling... met onder meer de viering van 400 jaar grachtengordel... en de heropening van het Rijksmuseum. Maar of dat de reden is van de top-10-notering... kan een woordvoerder niet toelichten. De uitgever maakte ook ranglijsten... van aantrekkelijkste landen en regio's ter wereld. De beste landenbestemming is volgens Lonely Planet Sri Lanka... De aantrekkelijkste regio is het Franse eiland Corsica. Het weer, grote kans op mist, het is een graad of 12. Overdag eerst ook nevel en mist, maar in de loop van de dag... breekt de zon steeds vaker door. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Daar komt hij. Dit is de nacht... Van het goede leven. Met Adelie, Adeline, Adelie, Adel, Wie niet weg is, is gezien. Nou, lief hè, die roos. Goed, um, theatergroep Max vind ik echt geweldig. Artistiek leider is Monique Merks en dat vind ik een tovenares. Nou, wat zeggen ze over zichzelf? Ik lees dan nu even voor. Theatergroep Max maakt theater voor extra extra extra small, 2,5+, extra extra small, 4+, plus. extra small, 6+, plus. extra medium, 8+, plus. extra large, 10+, plus. Extra, extra extra large, 12+, plus. extra extra extra large, 14+. Plus. Dus voor kinderen, jongeren, hun vrienden en familie, voor iedereen die zich jong voelt. Voorstellingen van Max zijn dichtbij en intiem, groots en meeslepend, persoonlijk en universeel... en worden gemaakt met de maximale variatie van aan theatrale middelen. De voorstellingen hebben de helderheid van een kindertekening... gecombineerd met de grilligheid van het kinderlijk denken. Max is een gezelschap uh, waar kwaliteit samengaat met toegankelijkheid... en waar een educatieve bedding vanzelfsprekend is... en serieus wordt genomen. Nou, tot zover uh, hun eigen omschrijving. En weet je, het is gewoon waar. Ik kan het er helemaal mee eens zijn. Het klopt gewoon. Ze zitten nu in Rotterdam en gaan samenwerken... met eh, theatergroep Siberia en dansgezelschap Makers. En ze gaan zich Maas noemen. Nou, dat wordt ongetwijfeld ook goed. Maar nu is het nog Max. En ik zag vorige week de voorstelling echt waar. Het is voor iedereen van acht jaar en ouder. En dat laatste klopt echt, want ik ben iets ouder... en ik vond het weer fantastisch. De ondertitel die is eh, Zielige sprookjes uit het echte leven. 100% superzielig... 95% waar, happy en verzekerd. En dan op het affiche zie je een huilend engeltje... in een sierlijk vogelkooitjes met uh, allemaal vogeltjes op de kooi. Nou, ik lees dit weer voor. Ken je dat gevoel? Dat niemand je begrijpt. Dat je je onnozel voelt en ook nog eens ontzettend lelijk. Dat gevoel van ongezien en onbemind zijn. Van in de put zitten met rottige stiefzusters, jaloerse stiefmoeders. Of van alle dagen een bad hair day. Ken je dat? Dat is een oproep aan alle, dit is een oproep aan alle assenpoesters, sneeuwitjes en lelijke eh, jonge eendjes. Kom naar het theater en huil lekker met ons mee. Want samen huilen is altijd beter dan alleen. En heb geduld, je moet door het bos dwalen, je vleugels laten groeien... en heel veel ert uit de as halen. Maar dan, op een onbewaakt moment, krijg je toch een happy end in je schoot geworpen. Dus houd moed, een voorstelling om te huilen en te lachen. Einde citaat. Nou, voorafgaand aan die voorstelling zat ik bij een workshop van theaterdocenten Jette der Lage met een groepje achtjarigen. Nou, ze leerden dus wat een montagevoorstelling is. Wat associëren is. En hoe je dat kan doen met woorden, maar ook met beelden en bewegingen. En wat een cliffhanger is en hoe je een verhaal opbouwt. Nou, je hebt een wie, een wat en een waar en een hoe en een waarom. En wat is een thema. Maar goed, vooral over hoe je je fantasie aan het werk kan zetten. Nou, het leukste vond ik een oefening. Dan moesten die kinderen in een kring gaan zitten. En om zijn beurt moest iemand iets waars vertellen over zijn familie. En eh, dan moesten de anderen antwoorden met echt waar? Ja, dus een meisje zegt, nou, mijn oom woont hier vlakbij. En de rest zegt dan echt waar? Nou, De volgende opdracht was, dan moesten ze iets over je familie zeggen... Over je familie, wat helemaal niet waar was. En dan moesten ze allemaal zeggen, wow. Nou goed, dus de volgende opdracht. Dat meisje zei, of een jongen zei, mijn vader is Johan Kruijf. En dan antwoordde hij de rest, wow. Nou goed, het was ontzettend grappig. En het leuke was dat je, dat je na zo'n uur gewoon eigenlijk een beeld hebt van die kinderen. Je weet precies, oh, dat is zo'n kind, dat is zo. N... nou Goed, maakt het allemaal niet uit. Weet in ieder geval wat voor vlees je in de kuip hebt. En nu de voorstelling. Nou, voordat we de zaal ingaan, krijgt iedereen... Uh, iedere bezoeker krijgt een koptelefoon op en dan krijgen we een gezamenlijke inleiding, deze. Lang, lang geleden was er eens een wereld waar alles goed was. Een wereld waar geen lelijke eendjes woonden en geen assenpoesters waar er zelfs geen stiefmoeders waren om onschuldige meisjes het bos in te sturen. Of boze feeën die leuke jongens gevangen hielden. Roodkapje huppelde er gewoon rond. Bella was niet bang voor het beest. En Jasmin was vanaf dag één verliefd op Aladin. Iedereen had in die wereld gewoon een makkelijk leven. Maar hier en nu bestaat die wereld niet meer. Helaas. Zometeen ga je naar de voorstelling, echt waar. Ga lekker zitten, sluit je ogen, dan stel ik je aan de acteurs voor. Ik begin bij Niek. Niek is nu 49 jaar, maar hij lijkt nog steeds een kind. Hij is bijvoorbeeld goed in knutselen en fantaseren. Hij is als kind vaak verhuisd en kan daarom heel snel contact maken. Meteen vrienden zoeken en aanpassen. Zo doet hij dat. Maar soms wil hij te graag. Dan is hij vooral bezig met druk doen en kijkt hij helemaal niet... of anderen, ook vrienden, met hem willen zijn. Abdel heeft tot zijn veertiende in Marokko gewoond. Een keer moest hij op school hardop lezen en dat vond hij moeilijk. Hij wilde zijn mond open doen, maar er kwam geen geluid uit. De meester werd boos en riep... De koning betaalt jouw schoolbank... De koning betaalt jouw boek. Jij gaat je best doen, Abdel. Ik doe mijn best, meester. Echt waar. En toen kreeg hij een klap op zijn wang. Links en rechts en links. Rechts, links. links, rechts. Lezen, ezel. Lees! Het ging regenen en het werd helemaal donker in de klas. Alsof niet alleen Abdel huilde, maar ook de wereld om hem heen. Trouwens op zijn school in Marokko hadden ze geen lampen, dus als het hard regende mochten de kinderen naar huis. José is geadopteerd. Hij komt uit Colombia, maar daar weet hij weinig meer van. Hij groeide op in een Nederlands dorp, waar hij heel erg opviel. Alle moeders wilden altijd aan zijn haar zitten. Ze noemden hem bij het voetballen de zwarte parel, want José is snel en sterk. Ze waren niet heel arm bij José thuis, maar andere kinderen kregen gewoon meer. Zijn moeder kocht soms kleren bij de kringloopwinkel. Eén keer had zij daar voor hem een oude trui van een vriendje gekocht. Nu houdt José heel erg van mooie, dure kleren. Voel jij je wel eens een lelijk eentje? Het lelijke eentje hoort nergens bij, is een beetje te groot, te dik, kan niet goed zwemmen, waggelt iets te veel Wat ik begrijp van dit verhaal is dat je geduld moet hebben, vol moet houden en dat je dan vanzelf een zwaan wordt Dat er ergens altijd wel iets in je zit en dat je er trots op mag zijn dat je anders bent Iedereen is anders, van ja, de een is wel meer anders dan anderen, maar toch Nas is er ook. Nas noemen we haar. Nas is 25 jaar en groeide op in Rotterdam, Pendrecht. Nas was de held van de school. Ze kon goed dansen en kreeg de hoofdrol in de schoolmusical. En dan in groep 8 gaat haar beste vriendin op vakantie... en komt helemaal veranderd terug. Met nep haar en liplijnen. Ze is volwassen geworden, zegt ze... En ze wil Nas niet meer als vriendin. Ze noemt Nas bazig en arrogant. Maar dat is niet alles. Die vriendin zorgt ervoor dat haar hele vriendinnengroep Nas gaat haten. Nas is niet meer veilig in haar eigen buurt. Trouwens, Nas is op haar vijfde met haar ouders gevlucht uit Iran. Wat zeg je, de vee Ja, jij doet ook mee... Aan de vee op de plee, doorspoelen en weg ermee. En dan naar het gekke huis en dan komt ze nooit meer thuis. Aan de vee is 27 jaar en is vroeger vaak gepest. Verder schaamde vee zich nog wel eens voor haar ouders. Die waren altijd zo uitbundig en vrolijk. En vonden haar het allerleukste, allerliefste, allerbeste kind van de wereld. Vreselijk natuurlijk als je ouders je zo slecht begrijpen. Soms was Annevee bang dat haar ouders gingen scheiden. Ze deden altijd zo overdreven gezellig. Het is vaak knokken, verraden worden, ongezien en onbemind zijn in het leven. Dan voel je je net een assenbroester of een lelijk eendje. Sorry, het is niet anders. Alleen heel soms, als je goed oplet en geduld hebt, komt er ineens een vee voorbij en komt het allemaal goed. En dan volgt er nu een speciale tip van de acteurs. Houd moed en blijf lachen. Maar nu eerst een zandbak vol verdriet bij Echt waar. Dan haal je koptelefoon op. Dan wil ik graag het publiek wat op de verhoging zit, nu opstaat en door de rechteringang de zaal... Ja, daar gaan we hoor, met z'n allen. De zaal in, hè? Het decor is inderdaad een enorme zandbak met wat klimtuig en muurtjes half rondom. En ik laat u één scène horen. Ik ben drie en een half. Ik kom aan op Schiphol uit Colombia. Mijn nieuwe ouders spreken geen Spaans en ik spreek nog geen Nederlands. Niemand begrijpt mij. Ik zeg in het Spaans, ik heb pijn aan mijn knie. Ja... Maar slaap, pintje, slaap. Ah, oh, schattig is die jij met die mooie bruine ogen. Pijn! Hier! Ja, liefje! Oh. Enige die mooie bruine armpjes. Zie je dat, paps? Dat lastmatse foto. Uh, daar schrik ik van! Van dat uh, flitsen! Ja, ik lief, hij is leeg. Kom maar, Jochie, kom maar! Pijn! Ja, wat een liefde hebben we toch uitgekozen, hè, paps? Niet pijn! Nou, ja, goed zo! Ik, ik ga maar even. Even rustig in het hoekje spelen. Papa, kom jij eens even. Ja, kom maar even. Help nou, kom maar Jozef, kom maar. Ik wil spelen hier. Oh, kijk, okay, okay, kijk nog. We gaan gewoon even spelen, mama. Mama! Ja, mama, papa, zusje, familie. Geweldig, kom hier. Mag ik nu even spelen? Spelen, spelen. Wat betekent dat? Laten we nou spelen? spelen. Je moet wel Nederlands leren, maar het werkt natuurlijk niet. Ik ben drie. Jullie nemen niet eens de moeite om een paar woorden Spaans te leren. Ja. Ik ga van mijn nek af met dat gestres. Oh. Je bent echt schattig aapje je zo gaat. Ga van mijn nek af met een opdringerige getut. Hoe zeg je, ik haat je in het Nederlands? Rustig maar, José, Niet allemaal haar zitten. Wauw. Jij hebt echt prachtig haar. Super zacht. Hey, je hebt de haren van een eend. Wow, dat is vet. Zo handig. Het water glijdt er zo vanaf. Wow, je hoeft het zeker ook nooit te wassen, want je ziet toch niet dat het vies is. Voelt lekker, zeg. Zo, je kijkt, Het is gewoon net de lever. Mmm, smakelijk hapje. Heerlijk. Kijk, kijk het, het yeah. lijkt heel kort, maar het is eigenlijk heel lang. <laughs> en zo veel. Hé, hey, je hebt geen permanentje nodig, hè? Ja, jouw haar is mooi, maar dit is echt heel bijzonder. Ja. Ja, je, je lijkt wel een schaapje. Zing maar, nee. schaapje, schaapje, heb je een wol? Nee. Jaaaa, zwarte wol. Ik ben te jong om dit te stoppen. Overal waar ik kom, wil iedereen altijd aan mijn haar zitten. Ik ben jarenlang de poedel van het dorp. <lacht> En ik zit in de klas. En dan opeens gebeurt er iets. Plotseling. Ik kan er niks aan doen en ik kan het ook niet tegenhouden. Mijn allerbeste hartsvriendin zit achter me. Hij moet niks zeggen. Nee, niet doen, niet doen, niet verraden. Nee, nee. En dan steekt ze heel langzaam en bewust haar hand op. Meneer, Nas heeft Meneer, je naam. Wat? wat? wat? Je hebt de rokjes nat. GELACH <laughs> oh. Hey, uh, José. Uh, ik heb iets. Uh, sorry hoor. Mijn moeder noemt het uh, praatziekte. Zolang ik praat, voel ik geen pijn. Dat is het. We uh, Zullen we praten? Maar, maar, maar soms is het ingewikkeld omdat ik praat en, en dan voel ik dat er niemand luistert. Maar dan, dan kan ik niet stoppen en dan ga ik de pijn toch voelen. Dan, dan zit ik in mijn praattunnel en dan denk ik alleen maar... Ik moet het verhaal afmaken, ik moet het einde vinden, maar, maar dat lukt dan niet. En dan praat ik maar door en door en door en door. En de woorden zijn net stenen waarmee ik een muur metsel waar niemand meer doorheen kan. Niemand kan me bereiken, de deur is dicht, de woorden hebben me ingemetseld. En het enige dat ik nog voel is het kraken van mijn hersens. En dan ben ik alleen maar bang dat het straks... Stil wordt en dat dan een, alle een diepe pijn komt van binnen. Ben ik toch liever een soort van uh, lekkende kraan of een niet te stoppen spraakwaterval. En dan praat ik maar door alsof mijn leven ervan afhangt woorden in een taal die niemand meer begrijpt. Ik ben nou eenmaal gelukkig als ik praat, snap je? Of niet te luisteren hoor. Of niet per se, of toch een beetje. Klimlachen en ben ik al tevreden. Kop houden! Die uh, stoe soms. Mm, nou, ze spelen het zo levendig. Er staan hier echt een paar uh, nieuwe jonge talenten ook. Hè? Ik vind het zo leuk dat drie van uh, nieuwe Nederlanders zijn: hè? José, Nastaran en Abdel. Nog even een stukje scène tussen die laatste twee in de zandbak. Hé, hey, hey, gaat het Abdel? Gaat het? Stom hè, Vaniek? Echt stom. Maar ik kwam voor je op hè. Hé, hey, wou... zullen we vriendinnen worden? Zullen we hartstikke vriendinnen worden, oké? Okay? Ja, dan steun ik jou altijd en vind jij mij mooi. Jij vindt mij gewoon mooi, ja? Yeah? Oké, okay? zeg het maar. Zeg maar, Nazaran is het mooiste meisje van het land. Ze heeft mooie ogen, allemaal vorm. Ze heeft een mooie neus, ze heeft een hele mooie neus, een karaktervolle neus. En uh, ze is slim en ze is grappig. Oké? Okay? Abdel? Hé, hey, zeg het dan. Abdel? Abdel, kijk mij eens aan. Abdel, jij moet tegen mij opkijken, oké? Okay? Jij moet laag blijven tegen mij opkijken. Abdel, praat nou, wat is er nou? Is er... nou? wat is er nou? Wat plant je nou niet, Abdel? Abdel, wat zijn toch vriendinnen? Ik kan uitgekundig worden, wat is er nou? Hij is niet moe. Hij is niet moe, Abdel! Hé, kijk naar mij, hij gaat de moves, ik heb de leuke kleren. Abdel, wat is er nou? ben zo zwang. Hey, we zijn toch vriendinnen? Abdel, Abdel, ik ga dood. Abdel, Abdel, Abdel. Abdel. Abdel. Ik Abdel, Abdel, Abdel, Abdel, ik ga dood. Hé, ik zeg niet niks! Abdel. Abdel, als je niks zegt ga ik in je bootje staan. Ik ga je... Oh, ik sta in een bootje. Om. Nou goed, na afloop sprak ik mijn twee buurjongetjes vannacht. Hoe vond je het? Leuk. Wat vond je er leuk aan? Nou, het was heel spannend en ook een beetje verdrietig. Het was gewoon leuk. Ja, kon je het allemaal volgen? Ja. Wat waren het voor mensen? Nou, het, was... nou, het waren gewoon grote mensen of zo. En een paar tieners. En speelden ze nou kinderen of wat? Nou, ze speelden kinderen. En wat vond je nou? Je had de workshop gedaan, hè? Had je daar nou wat aan? Mm, ja. Wat dan? Nou, heel even Lol. Kimo, wat vond jij? Heel leuk. Ja? Ja. Waar ging het over voor jou? Eh. Uh, ik kan het nooit zo goed uitleggen, zoals nu. Probeer eens stom schrijven. Wat was het? Wat waren dat voor mensen? G ongelukkige mensen. En waren het grote mensen of waren het kinderen? Het waren grote mensen, maar ze speelden kinderen. En geloofde je ze een beetje? Een beetje. Herkende je ook wel dingen? Van uh, pesterijtjes op school en zo? Nee. Ik heb nog nooit het gat. Nou, dat geloof ik graag, want die chemode die is gewoon om op te vreten. Goed, gaat dat zien met eh, dochter, zoon, kleinkind, nicht, neef of buurkind. Maar het kan ook helemaal zonde, hoor. Je kan ook gewoon lekker zelf gaan kijken. Het is hartverwarmend en om te huilen en te lachen. Toneelgroep Max speelt echt waar, dwars door het hele land, tot en met 30 december. En dit lied, wat ik nu ga draaien, kwam ook langs in de voorstelling. Tim Harden.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 How can we hang on Ko van Gemert uh, zoekt en leest poëzie voor de nacht. En het nieuwe thema is muziek en poëzie. In een vorig leven kwam ik nog wel eens op poëzieavondjes... om voor te dragen uit eigen werk... De organisatoren zorgden dan heel regelmatig voor iemand... die mijn gedichten artistiek kon ondersteunen met muziek. Soms was dat iemand op een strijkinstrument... maar meestal ging het om een werkloze pianist. Dit achtergrondgetokkel dat de initiatiefnemers... zonder uitzondering poëtisch noemden, vond ik vrijwel altijd verschrikkelijk en op zijn minst onnodig. Nu moet ik toegeven dat ik het voordragen van gedichten op een podium maar zelden erg bevredigend vind. Van die zogenoemde performance poets als Simon Finkoog, Bart Chabot, Jules Deelder, Diana Ozon... ben ik ook nooit een grote fan geweest. Zeker niet van de eerste twee. Wel heb ik altijd een zwak gehad voor Johnny van Doorn. Vooral door de onnavolgbare wijze waarop hij met een enigszins bekakte stem, zijn gedicht O Zondag kon voordragen. O Zondag, met je geuren van braadvlees, met je mijmeringen, je tukjes, je wandelingen, je zitjes, je gekamde haar en je schone kleren. O Zondag. Vooral dat woord tukjes is onvervangbaar, vind ik. Terug naar de muziek. Ik lees hier graag een gedicht voor... van de in 2008 veel te jong gestorven Adriaan Jeggi, die na schrijver ook trombonist was. Aan mijn muziekleraar. Naar Elschot. Dikke hufter met je saap... hoe jij, wellustige priaap... ons elke les had aan te staren... alsof er randenbielen waren. Ik weet nog alles, vette luis... Al heb je nu een ander huis gekocht van onze kindertranen... en weet je niet meer onze namen. Hoe Jaapie met zijn klarinet steeds voor pispaal werd gezet. Daar hij links min tien en rechts min negen... de kleine nootjes niet kon lezen. En kleine Tjalling, trompetist, werd week na week zo afgepist... dat hij haast jankend stond te blazen. En jij maar tieren en jij maar razen. En toen hij niet meer durfde komen, heb je zijn toeter afgenomen. Al had zijn moeder als bepaald meer dan de helft al afbetaald. Hoe je dagbaar, blond en sprietig, altijd stilletjes en verdrietig, steeds weer stiekem hebt geknepen bij het aanwijzen der grepen. Hoe je bij haar hoge zee ineens haar jurk naar boven deed, zodat ze voor de hele school te kijk stond met haar altviool. En hoe je voor Willem met zijn fluit muziek voor altijd hebt verbruikt. Je sloeg, al heeft men niet geloofd, de maat mee op zijn achterhoofd. Ik weet het nog, die lange uren dat ik je smalen moest verduren. Je dikke vingers in mijn nek en je bierstank uit je bek. Ik weet het nog, zoals je ziet. Maar ik begrijp nog altijd niet hoe al die kleine onderdeuren dat elke week lieten gebeuren hadden ze maar met z'n allen al hun snaren laten knallen... om die om je nek te strikken en je lyrisch laten stikken. Maar al is het niet gebeurd, uitgesteld is niet verbeurd. En eens komt de een mooie dag dat ik weer naar een muziekles mag... dat jij en al je partituren dat oude leed zullen bezuren... als jij, zo zelfvoldaan als toen, het nog één keer voor zal doen... En ik je klem zet, als een dier, tussen de klep en het klavier. Om met een daverend slotakkoord je heen te zenden waar je hoort. Naar waar je tot de jongste dag dat heidens rotstuk spelen mag. Dat wij altijd moesten studeren en volgens jou nooit zouden leren. Voor eeuwig klinkt dan uit de hel die kutkanon van Pachelbel. Dit heb ik alleen maar eventjes eronder gezet. om Adriaan Jegi nog eventjes te helpen. in zijn weerzin tegen zijn uh, muziekleraar. Maar uh, dit is wel inderdaad. Uh, uh, Canon in d Mayo. van uh, Johan Pachelbel. Hij leeft in de 17e eeuw, Duits componist. Maar dit komt van een album. en het heet. Exam Study Classical Music to Increase Brain Power. Classical Study Music for Relaxation. Concentration. And... Als je dat speelt door het London filmoel, ik hoop een stroke, klik het wel wat bij. Nou, lekker toch? Zo'n moppie uh, pachelbel in de nacht. Um, we gaan het mysterie van Emily spelen. Jan Emoes heeft weer een uh, mooie tekst geschreven... over iets over iemand. Jullie moeten raden wie of wat. En dan kan je een knijpkat winnen. En uh, misschien is er, zijn die boekjes al... Uh, nou, weet niet. Ik heb nog niets gehoord van Joken. Dus uh, daar wacht ik nog eventjes mee. Maar in ieder geval een knijpkat kan je winnen. En je moet straks bellen naar 0800-1121... En, uh, wat zou ik verder nog zeggen? Nou, weet ik niet. We gaan gewoon beginnen. Bril, bril, bril. Het sleutelwoord is groot in alle opzichten. Letterlijk, in ieder geval. En figuurlijk, ja ook, maar dan qua uitpakken. Voor de nuance ga je maar naar een ander. Duidelijk zijn, dat wil ie. Groot uitpakken kan ook wel eens leiden tot overdrijven. Nou, en? That's all in the game hoor. Hij zal het elke dag roepen, vermoeden we. Dan zwaait er een deur open en dan is het: Jongens, we gaan hier iets heel groots van maken. En we kunnen ons heel goed voorstellen dat niemand daar tegenin zal gaan. Tegen hem zegt niemand nee. Nou, 0800-1121, als u denkt te weten. Oh ja, en uh, vorige week. Uh, liet ik u horen hoe uh, Lenny Koer het zo bekende gedicht... Voor wie ik lief heb wil ik heten, van Neeltje-Marie Min zong. Hè. Dat is te vinden op de net verschenen CD PoTrax. Een initiatief van uh, literair productiehuis Wintertuin. En uh, Janna Schra, die zong hetzelfde uh, gedicht ook... maar ze maakte een Engelse vertaling. MUZIEK My mom has forgotten my name my child doesn't know it yet how can i feel secure how can i feel secure now my daddy doesn't call me my sister is too busy Too much on his mind. How can I feel secure? How can I feel secure now? Oh, call me, call me, call me, call. name to those who want to know my friends call me Annie my boyfriend calls someone else's name in his sleep how can I feel secure how can I feel secure oh now To those who want mogen we ook later Ik vind het ontzettend leuk, dit, dat live gedeelte ook. Die, al die vrouwen die meezingen. Maar eh, je hoort ook dat de Janna Scha echt een hele goede zangeres is. Want dit is alleen maar zo met een gitaartje. Volgens mij is er net een nieuw plaat van haar uit, hè? Nou, dan moet ik eens even aanzien te komen. Goed, aan de lijn. Uh, oh, Sikko. Ja, daar ben ik weer. Ja, daar ben je weer. Hoe is het er nou? Mee? Goed. Prima, hoor. Prima. Ja? Ja. En uh, wat, wat voor chocolaatjes maak je momenteel? Wij maken op het ogenblik uh, truffels. Oh, lekker. met met, erin... met oh. uh, slagroom erin. Oh, lekker. Oh. Nee, ik vind er niks aan. Die oh, ja, is smerig. Oh. <laughs> Die zijn smerig. Oh. Weet je wat, zal ik eens vertellen? Ik heb, uh, ooit heb ik vakken gevuld bij ja. een, uh, een, een supermarkt. Ik weet bij God niet meer welke, maar het was in Den Haag. Ik was een jaar 15. vijftien. En uh, de eerste keer dat ik daarheen ging, moest ik dus uh, allerlei oud spul uit de schappen halen. En er waren ook truffels bij. Oh. Ja. En ik kon het niet nalaten. Dus, nou, het lag nee, ergens... het niet heb ik, ik zo'n zakje opgegeten, een zakje dat niet meer goed was, en dan had ik voedselvergift gegeven van een ja, zakje wat, ik, wat weggegooid moest worden, maar dat had ik dus opgegeten. Nou, okay. Dit nou ja, zijn. goed, ja. Ja, dat kan gebeuren, hè? Ja. Maar goed, we maken hele lekkere dingen nu voor de kerst ook. Oh ja, maar dat wil ik nog niet weten. Mag je bijna kerstboom? Hè, hou op, hou op. Eh. Hoe is het met je vriendin? Prima, ja? is schoon. fruit hapje geven want je is net, uh, hoe heet het, van de fles af. Dus je bent nu opeens een soort papa geworden? Ja. Hoe vind, hoe vind je dat? Lastig. <lacht> maar goed, het is wennen. Nou, dat is wel heel eerlijk, maar... Uh, vind je een ja. fantastische ervaring? Uh, ja. maar Een hele aparte ervaring. <lacht> nou, laat het daar maar ophouden. Goed, wie denk je dat het is, Chico? Ik dacht die beruchte wethoudersenator van Rijheid Roermond. En waarom denk je dat? Nou, die, die hangt van corruptie aan elkaar. En hij wil groot laten uitmeten. Ja, ja. Ja, ja, nou goed. Uh, het is fout, verdeel ik het zelf Het is helemaal fout. Doen. Maar jij je wou gewoon weer even bellen, dus hartstikke gezellig. Hé, hey, um, bedankt voor het bellen. Het is niet goed. Ja, tot horens, hè? Doe. Doe. Uh, Paul. Goeienacht, Paul. Hoi. Hallo. Hi. Nou, well, well, ik dacht. Uh, wacht, dacht wacht, wacht, wacht, wacht, oh, ja, nou heb je het al gezegd. Ik wou nog even met je praten, gewoon. Nou, dat mag ook. Hoe is het met je, Paul? Goed. Ja, wat heb je vandaag gedaan? Was het mooi weer hier vandaag in, in, in, in Nederland? Jawel. Het was... Nou, het, is, uh, uh, het was een beetje sombere dag. En uh, nu is het er, erg mistig ook. Ja, nee, ik, ik kwam dus uit het zuiden. Ik kwam uit, uit Frankrijk vanochtend. En het, is, het was helemaal mooi tot aan ongeveer Den Bosch. En toen kwam er een soort mist. Ja, toen kwam ja. ik in Amsterdam en was het helemaal... Uh... Ja, het een, beetje, een beetje saaie dag. Een Beetje saaie dag. Hm? Niks bijzonders gedaan? Een beetje achter de computer. Ah, ah. En uh, verder een beetje uh, ontspannen. Een beetje ontspannen? Hoe ontspan jij? Nou, eigenlijk... Uh, door uh, op zo'n zondag uh, niet zoveel uh, omhanden te hebben... Een beetje lezen, een beetje ontspannen. Oké, okay, nou whatever. Goed, Paul, jij zei het al. Jij dacht dus? Joop van de Ende. En waarom dacht je dat? Groot. En we maken er het poos van. Ja, ja. Dat dacht ik. Nee, nou het is helemaal fout. Nou, ja, prima. <laughs> <laughs> maar Goed, ik, ik ga door. Bedankt voor het bellen. Doei. Oké, okay, dag. Jongens, hier komt het tweede fragment. Hij is in wezen een sprekend voorbeeld van de retro-rage. Vroeger is plots weer actueel. He, vandaar die auto's met hun jaren 60 uiterlijk. Vandaar de wedergeboorte van de LP. Leuk allemaal en waarschijnlijk zeer tijdelijk. Hoe het ook zij, teruggrijpen naar de oude aanpak is, zij, is in zijn vak wat minder handig. Hij lijkt de mening toegedaan dat een oud konijn uit die hoed van een wonderen kan verrichten. Maar ja, vroeger was zijn tent alleen heerser op een bepaald terrein. Maar dat is voorbij. Hij is rechts al lang ingehaald door jongere exponenten van zijn vak. 0800-1121, als je denkt te weten. Nou, uh, nog een muzikale interpretatie van het gedicht van Neeltje Maria Min. He, voor wie ik lief heb, wil ik eten. Heten. Uh, dit keer weer Engelstalig, maar nu in een dance-versie van de Utrechtse Band Gardenfest. God, my name. Ik vind, het, uh, uh, ik vind het wel een leuke versie, toch? Niet te geloven. Ik vond het ook wel leuk dat ze... Ze beginnen het nummer met... I love my name. Dat vind ik een hele mooie interpretatie daarvan. I love my name. Maar goed. Uh, aan de telefoon. Wat, hè? Oh, ik heb het haar een beller. Ik weet nog niet precies wat hij wil gaan zeggen. Nou, oké. Okay. Nou, goed. Uh, en wie is dat? Da -da -da -da -da -da. Er is iemand die nu belt. Zet maar door, ik merk het allemaal wel, ja? Hallo, hallo, hallo, hallo? Wie ben je? Ja. Ja, wie ben jij? Ik ben Ad Gohels uit Nijmegen. Ja? Hallo Ad? Hallo. hallo. <laughs> zit je Ik uh, uh, klink geruis wat? op de achtergrond. Heb je gewoon een slechte telefoon? Geruis? Nee, geruis. H heb je een slechte telefoon of wat? Ik heb een slechte telefoon. Dat zou kunnen, hè? Zou zomaar kunnen. Nou ja, eh, ik hoor het duidelijk, hoor. Oké, okay, gelukkig. Nou, ja. wie, wie denk je dat het is, Ad? Ik heb, ik heb geen idee waar het over gaat, mijn vrouwtje. <laughs> Waarom bel je dan? Omdat ik eh, gezelschap zoek. Oké. Okay. Oké, okay, nou... Ja, dat is dit programma. Uh, it, it, ja, je moet gewoon lekker luisteren en, uh, en uh, lekker genieten, hoop ik. Lekker gevarieerd Wat? programma ja? bied ja. uh, ik Ik oh. wens je nog een hele goede nacht, Ad. Ja, dankjewel. Dag. Da <hums> nou. <hums> Jongens, we gaan het derde fragment lezen. Terwijl alle andere papieren media hun heil zoeken in het hoekje van de toegevoegde waarde, vormt hij als een gladiator. Stormt hij als een gladiator door de wereld van het nieuws. Als je een dingetje hebt uitgehaald, dan ben je tuig. En tuig in chocoladeletters over acht kolommen, als het moet. Duiden? Nee, dat doet hij niet aan. Dat doe je maar in je eigen tijd. Voor die aanpak was in de jaren zeventig een heel groot publiek te vinden. En dat publiek is er nog steeds. Ja, tuurlijk. Dat publiek houdt alleen niet meer zo van papier. Sinds Geen Stijl en RTL Boulevard in hun schreeuwende behoefte voorzien. Hij zit er dus naast, denken we, in alle bescheidenheid. 0800-111, als u het denkt te weten. En, uh, wat ga ik nou draaien? Oh ja, um, dit stuurde eh, Laurens Vreekamp, mijn oude regisseur, op. Eh, het is een remix, een Cyril Haan remix... van eh, een heel beroemd nummer van Destiny Child. Ik vind een hele lekkere remix. Alleen dat, dat, dat, dat, dat op het einde vond ik er weer naar niks. Maar die stem, heel lekker. Aan de telefoon, Willem de Ruiter. Goedenacht. Goedenacht, Adelie. <laughs> wat doe je nou zo weer persoonlijk aan de telefoon te hebben? Wacht even. Stort en Doe nog eens wat zeggen. Begin je te stotteren? Nee, ja, ik begin te stotteren omdat jouw geluid zo binnenkomt. Oh, mijn geluid komt zo weer. Is oh, nu Is gaat het be nu gaat beter. Nu gaat het beter? Ja. Nou, dat is fantastisch. Okay. Goed. Uh, ik heb het niet, uh, niet helemaal gehoord, al, al, al uh, de, de, de, de vragen. Niet, de, de omschrijving de, de, bedoel je, ja? Is dit de tweede poging? Dit, is, dit was al de derde. Hij, hij is nu overduidelijk. Maar wie denk de je dead, dat... De derde is overduidelijk. Ik heb ze allemaal niet <laughs> gehoord. Zal ik, uh, mag ik een wild guess, uh, guess uh, doen? Ik heb een jaar uh, een tijd terug meegedaan. Ja. Uh, en toen was ik... Toen was ik, uh, was ik dus... Uh, uh, Schotel in elkaar aan het vlammen uh, in de keuken. En uh, oh. ook ongeveer om deze tijd. En de hele tijd geleden heb ik ook een paar uh, knijpkatten uit uh, twee of zo. Gewonnen? Dus Oké. Okay. Ik, ik, ik kon de kat in het, in het donker knijpen, in ieder geval. ik goed. Dat vond maar wacht okay. even, Willem, wat ben je nu aan het doen op dit tijdstip? Iets voor vieren? Ik, uh, ik lig. Uh, ge, uh, in een bed met een, een, een dun sigaartje en een, een lekkere uh, kop, uh, koffie la, uh. kopje uh, koffie Kopje koffie? De, de, de, de lijn is gek hoor. Ja, de lijn is gek, inderdaad. Maar je ligt met een sigaartje en een kopje koffie in bed. Ja. Kan jij dan slapen met koffie op? Uh, ja, ik heb, ik heb al geslapen. Oh. Uh, oké. Okay. Okay. En dan is die... Ja, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Nee, nee, ik zie, Ja, die telefoon die, die... Ik geloof dat ik een nieuwe telefoon moet hebben, want ik zie op mijn display opeens... Uh, uh, nee, dat klopt. Ik hoor, ik, hoor, ik hoor een piepje namelijk. Oké. Okay. Zeg maar snel wie jij denkt dat het is, voordat hij dadelijk ja, uitvalt. Ik, huh? denk, ik, denk, uh, uh, ik denk dat het... Ik zeg dat het ongetwijfeld helemaal... Uh, George Kelder. Ja, helemaal fout. Oké. Okay. <laughs> hey, fijne dat nacht nog. Dag Willem. Doeg. Hey, Caroline, succes hè. Ja, doeg. Wat een telefoon, Ik moet een nieuwe telefoon kopen. Goed, uh, Rob Engels, goedenacht. Ja. Present. Present. Ja, zo is het. Zeg Rob, heb jij nog iets leuks meegemaakt dit weekend? Nou oh, nee hoor, ik ben eigenlijk rustig thuisgebleven. En ik heb uh, me gewaagd aan een paar lastige sudoku's. Oh, ik ben ook een ja. heel erge sudoku fan. Maar alleen die uit de... Uit de mag geen reclame, maar uit de NRC, want die ja, zijn dubbele sudoku's. Ken je die? Uh, nee, nee, dat zegt me niet zo Ze Zijn uh, leuk, want er zitten nog extra vier uh, blokken in en dan moeten dan ook... Uh, uh, uh, uh, tot... uh, nou, ik, uh, ik heb iets soortgelijks wel aan de hand. Er is een blad tegenwoordig, dat heet de Oude Hagenaar. En daar staan er vier in en die moet je alle vier opgelost hebben om dus aan een viercijferig code te kunnen komen. Oké. Okay. En lukt je dat? Uh, ja, ja. Uh, de ene keer wat beter dan de andere keer, maar met behulp van kleurpotlood en af en toe een kopietje ervan maken, dan, uh, dan kom ik er uiteindelijk wel uit. Oké, okay, nou volgens mij is het hartstikke goede hersengeprastiek. Ik vind het. Nou, ik doe het echt af en toe om gewoon. Uh, het is heerlijk om alleen aan cijfers te denken in plaats van al die gedachten. En dan. Uh, ah. hè? Maar ik heb wel dat ik dus soms in bed, in mijn dromen, ook nog lichte Sudoku. Dus dat is ook weer niet de bedoeling. Nee. Zover... nee, zover gaat bij mij de liefde niet. Hé oh, dat... hey Rob, wie denk jij dat ja. het is? Uh, ik dacht aan de figuur van Ivo Opstelten. En hoe kom je daar nou bij? Ja, rechts inhalen en dat, uh, uh, op, uh, dat met geen stijl, enigszins op gespannen voet daarmee leven. Uh, ja, nou ja, goed. Okay. Dat, uh, dat was het beeld wat bij mij opdoemde, in ieder geval. Uh, nee, maar kijk, ik, het is in ieder geval, nou, geval opstelt is ook een grote man. Hè, want deze, deze, deze figuur die we zoeken, die is ook letterlijk uh, groot. Ja. Uh, het gaat over. Terwijl alle andere papieren media hun heil zoeken. Dus het is iemand die te maken heeft met papieren media. Ja. En hij is groot. En hij houdt van teksten breed uit over de pagina's. Hij denkt tenminste dat dat nog werkt. Wij denken niet meer. Omdat dat soort dingen al gebeuren in... Uh, uh, oh, nou, Marle ah. ik, ik, ik, ik, je hebt het hartstikke fout, maar ik, er komt. Ja, dan een... mag ik het niet ongezeggen, denk nee, ik. Nee, want hè? er komt net een beller, zie ik, die, die het ja. goed heeft, denk ik. Dus, uh... Oh. Hé. Hey. Nou, oh, dan en... blijf ik, ja, ik blijf vol spanning even luisteren. Oké. Okay. Ja, goed zo. Dag, dag, nou, Rob. Hoor. Ja, tot horen, hoor. Ja. Nou, ja. eh, t, eh, dat was Marleen. Marleen, is Marleen, belt Marleen nog eventjes? Mijn vriendin Marleen, die heeft het namelijk... Eh, oh, nou goed, ze had het goed. Die, had wel, die zat de goede kant op te denken. Want eh, we denken inderdaad eh, de eindredacteur... of hoofdredacteur van... Maar is die krant nou toch, die ik thuis niet mocht lezen... Van mijn vader. Nou goed, zullen we hem dan maar uh, geheim houden? Ik kan hem misschien later nog eens een keertje doen. <lacht> of er, belt er nog iemand? Is er nog iemand? Nee? Ja? Weet je wat? Um, even kijken. We gaan gewoon uh, lekker uh, even uh, Muddy Waters draaien. Of gaan we No Room for Doubt? Wat, wat gaan we draaien? Wat, zullen, we gaan draa zullen we Muddy Waters draaien? Doe maar Muddy Waters she got to take sick and die one of these days she got to take sick and die all these days all the medicine i can buy and all the doctors she can hide she got to take sick and die one of these days when she's dead i'm gonna bury her very dear when she's dead i'm gonna I'm gonna bury her very deep With rubies and diamonds around her feet She got to take sick and die One of these days Got to take sick and die one of these days she got to take sick and die oh one of these days all the medicines she can buy and all the doctors she can hide she got to take sick and die one of these days she got to take sick and die one of these days she got to take sick and die oh She can buy and all the doctors she can hide. She got to make sick and die one of these things. Ever will meet and all the power.